Beelden maken, ja, die, die kunnen we er meteen ook inzetten natuurlijk. Maar goed, uh, dit is eventjes uh, terzijde. Ja, er wordt, uh, worden allerlei uh, dingen gedaan op dit moment op de achtergrond. Ik zal toch even deze computer nog, uh, wat betreft het... Uh, Brrr, jongens, um, ik, ja, we hebben hier dus uh, onze eigen, eigen inlogs. Die zet ik even uit. Nu is het alleen zaak of ik nog hier wat, wat dingen aan krijg. Ja, dat hoop ik dan wel. En anders moeten we het even nog doen met het bedje. Dus dat geef ik nu eerst maar eventjes. Want anders sta ik hier als een soort, een soort dorpsomroeper op de radio alles rond, rond te kondigen. Maar het voordeel is, we zijn er in ieder geval wel. Dus dat... En... De kans is heel groot dat we uh, redelijk op tijd ook nog kunnen beginnen met uh, onze live uitzending wat betreft de gasten van vanavond. Het enige wat uh, gesneuveld is, is het uh, verhaal uh, met uh, Roos Meijer van Meadow Rose. Ja, dat gaat dus even niet door. Maar uh, ja, vinden we dat erg? Nee. Uh, Voordeel is wel dat er ook uh, gewoon nog even een extra alternatieve FM is op maandagavond tussen 6 en 9. Dus er wordt uh, niks herhaald. Nee, hey, we gaan het nog... Gaan het dubbel in dwars? Gaan we het aan jullie terugbetalen? Dus dat uh, zo. Maar ik, uh, ik ben nog even bezig. Zo, en tot zover even Bob Marley. Eens even kijken of ik ook nog de heer Bond er nog even bij zou kunnen pakken. Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ik hoop het wel. Ja, out of season is dit. Tot aan het nieuws van 7 uur.